comfortabel liggen, adem eens diep in en uit, en nog eens, en vriemel nog even met je lichaam, zorg ervoor dat je goed ligt, en breng dan je aandacht bij jezelf. Voel maar waar je ligt. Waar je contact maakt met het bed. Of de mat. Of de aarde. Voel maar de textuur. Van je kleren op de huid. En laat uw lichaam rusten. Ontspan de voeten. Ze vallen een beetje uiteen. Ontspan in de knieën. De heupen. Bekken. Ontspan in de rug. In de organen, de buik. Ontspan in het hart. Het schouders. Laat je armen rusten. Ontspan maar in de ellebogen, in de polsen. En in de handen. Ontspan in de hals, in de nek. En ontspan dan ook in je gezicht. Laat je volledige gezicht slap worden. Ontspannen. En laat dan ook de onderkaak een beetje los van de bovenkaak. De mond is een beetje open. Ontspan maar die richten. Adem nog eens diep in. En laat dan alles los op de uitademing. En nog een keer. En alles mag wegstromen. Al die spanning. Alle ballast. Laat het maar mee vloeien naar buiten op de uitademing En stel je dan even de volle maan voor. Groot, rond, magisch, mysterieus. En voel maar het maanlicht. nodig het maar uit om binnen te komen, alsof het neerdaalt richt in je lichaam en laat het maar als damp binnenkomen zacht, binnen zuipelen. langs je huid. Overal tegelijk. Naar de spieren. De pezen. Aderen. Alle weefsels. De organen. Dat helemaal in je botten. Laat het maanlicht maar toe in alles van jezelf. En sta dan even stil bij jouw essentie wat is jouw essentie jouw ware zijn jouw kern wat is jouw spirit of ziel wat is wat jou maakt dat wie je bent? En hoe voelt dat voor jou? Hoe voelt die essentie? Hoe zou je die beschrijven? Hoe ziet die eruit? Misschien is die licht. Uh, ziet die eruit als energie? Misschien krijg je er een ander beeld bij, of gewoon een gevoel van rust of warmte. Voel maar. Hoe die essentie jouw essentie voor jou aanvoelt. En stel jezelf dan de vraag, waar die essentie zich bevindt nu, op dit moment. Waar kan je die voelen in je lichaam? Waar zie je die kern, die spirit van jezelf? Als je merkt dat je die niet vindt in je lichaam, voel dan even rondom, rondom je. Misschien zit hij een beetje buiten jezelf. En ook in je lichaam kan je die op gelijk welke plek voelen. Misschien zit die in je hart, misschien in je buik. Misschien voel je die essentie in je keel, in je hoofd. Voel maar. Wat er boven komt bij jou, waar bevindt jouw ware zelf zich op dit moment, waar voel je die? En als je merkt dat die wat buiten jezelf is, dan mag je die nu uitnodigen en inademen. Stap voor stap, elke inademing iets meer jezelf naar binnen brengen. En voel dan maar hoe jouw eigen energie in jouw lichaam komt. En als je jouw spirit voelt in je lichaam, dan kan je daar eventueel je handen leggen. En maak er dan bewust contact mee. Adem er naartoe. Breng je volledige aandacht, je volledige... Bewustzijn naar die plek waar je jouw ziel voelt, jouw energie. Raak het maar aan, verbund ermee. Voel het maar en verken jezelf. En maak maar echt contact met je diepe zelf. Kijk maar, voel maar wie je bent. en hoe maakt en voel ook maar hoe deze Jouw essentie, jouw roept... Laat dan alles los. Je hoeft niet meer te willen verbinden, te moeten verbinden. Rust maar en voel gewoon die lokroep. Laat het gewoon gebeuren. Zonder dat je iets hoeft te doen, laat je helemaal in die kern zakken vanzelf. Voel maar hoe die je aantrekt en laat je me rustig inzakken in jezelf. Ontspan en laat het vanzelf gebeuren. Laat je maar meenemen, dieper en dieper in jezelf. Zie jezelf. Wees getuige van die spirit. Herken die energie. Geef ze de ruimte om zich te tonen, om te stromen, om te zijn. En laat jezelf nu gewoon rusten in jezelf onder het maanlicht. En misschien verspreidt die energie vanzelf over je lichaam. Als het wil en het kan, laat het dan maar stromen. Of misschien vind je het aangenamer gewoon even te rusten in je spirit, op de plek waar je die voelt, dat is ook oké. Okay. Maak je maar bewust van die inwaartse beweging. Laat het maar gebeuren. En geniet maar, geniet van het contact en de verbinding met jezelf. Terug, maar blijf je bewust van die verbinding. Adem dan nog eens diep in en uit. En laat dan zachtjes een glimlach tevoorschijn komen. Glimlach maar naar jezelf, naar die ware zelf. En neem jezelf nog even vast, met je handen op je schouders, alsof je jezelf een knuffel geeft. Voel maar wat dat doet met jou, gewoon dicht bij jezelf, met een glimlach, jezelf vastnemen. En ja, merk maar op of je het kan toelaten. En dan mag je rustig op je zij gaan liggen. Als je wil kan je nou eventjes bij jezelf blijven liggen. Even nagenieten. Bewegen. Misschien is de armen strekken, uittrekken. Beweging die goed voelt. dan langzaam de ogen en geniet van jezelf